6 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In het Friese dorp Raard zijn 17 mensen gewond geraakt... toen een automobiliste op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond, van hen is één in levensgevaar. De vrouw reed met zeker 60 km per uur in op een groep mensen... die rond een vuurtje stond. Ze had niet gedronken, mogelijk was ze verblind door het vuur. Van de 17 gewonden werden twee met traumahelikopters afgevoerd. De vrouw en haar twee kinderen in de auto bleven ongedeerd...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 Er kwamen maar 5.000 man, terwijl er vorig jaar 20.000 bezoekers waren. De politie in de grote steden spreekt van een kalme jaarwisseling. In een scholencomplex in Arnhem heeft een zeer grote uitslaande brand gewoed. In het gebouw zijn drie basisscholen en een peuterspeelzaal gevestigd. Een derde van het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Oorzaak van de brand is onduidelijk. In Amerika zou er een akkoord zijn over begrotingsmaatregelen. Bronnen binnen de Democratische Partij melden dat er overeenstemming is met de Republikeinen. Het akkoord is te laat om de deadline van 1 januari nog te halen, maar de dreigende belastingverhogingen en bezuinigingen kunnen nog worden afgewend. De bedoeling is dat het Huis van Afgevaardigden vandaag alsnog over een deelakkoord gaat stemmen, ook al is het vrij voor Nieuwjaarsdag. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft ondertussen bekendgemaakt dat de staatsschuld van de VS de wettelijk vastgelegde limiet van 16,4 biljoen dollar heeft bereikt. Dat betekent dat investeringen in pensioenen en de gezondheidszorg worden uitgesteld. De vraag hoe om te gaan met de limiet voor de staatsschuld is nauw verbonden met de onderhandelingen over het begrotingsakkoord. Dan nog het weer, regenachtig, eerst nog veel wind, vanmiddag wordt het wat droger en is er af en toe zon bij 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen. Het is dinsdag. Het is 1 januari. Het is nieuwjaarsdag. En de beste wensen van de nieuwsredactie van de NOS. We hebben een tikje saai voornemen, maar we gaan het ook vandaag weer in praktijk brengen. We storten ons namelijk gewoon op het nieuws. En dat bestaat vandaag uit gesteggelen in Amerika over de begroting. Misschien een akkoord, we gaan zo onze correspondent maar eens bellen. Een nieuw kabinet in Curaçao, de ontknoping van ons monopoliespel... en we proberen de balans op te maken van oud en nieuw. We beginnen, zoals elke dag ook, in het nieuwe jaar, met het nieuwsoverzicht. In het Friese dorp raakt. Met Dokkum zijn 17 mensen gewond geraakt toen een auto op een inreed. Anne van der Meer is woordvoerder van de politie in Friesland. Mevrouw van der Meer, goedemorgen. Wat is er gebeurd? Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Nou, iets uh, na 1 uur uh, vannacht uh, reed een mevrouw van 42 jaar in Dokkum... Uh, met haar auto op een groep mensen in. Deze groep uh, mensen stond bij een vuur te kijken. Uh, het vuur was in de berm langs een weg... Maar een groot deel van deze mensen stond ook op de weg. En uh, ja, de automobilist heeft waarschijnlijk te laat deze groep mensen gezien... en is toen met haar auto op uh, zo'n 40 à 50 personen ingereden. Nou, hoe kan dat dan? Ja, dat is nu uh, reden van onderzoek. Uh, we zijn met mevrouw in gesprek. Het is wel duidelijk dat ze niet onder invloed van alcohol was. Maar het hoe en waarom, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, kan het zijn dat ze verblind was door dat vuur? Dat uh, zou kunnen, maar dat moet uit verhoor uh, blijken. We zijn ook in gesprek met uh, diverse getuigen. Uh, we hebben ook ter plaatse sporenonderzoek uh, verricht uh, door onze ongewaldanalyse. Ja, dat moet een compleet uh, beeld schetsen wat daar nu precies is gebeurd. Als er 17 mensen gewond zijn geraakt, dan moeten ze toch ook nog behoorlijke snelheid hebben gehad? Nou, je mag op de weg uh, die daar langs de raad gaat, maar geen 60 kilometer per uur. En uh, wij gaan ervan uit dat uh, mevrouw op die snelheid heeft gereden. Ja. Hoe is het trouwens met de gewonden? Er zijn 17 mensen gewond geraakt. Van die 17 moesten er 15 uiteindelijk naar het ziekenhuis. En uh, op dit moment zijn er uh, twee of drie zwaar gewonden. Een zwaar gewond, dat betekent in levensgevaar? Uh, de, nou, ook dat is niet helemaal duidelijk. Uh, in ieder geval hebben deze mensen meerdere botbreuken. Maar wat hun uh, verwondingen exact zijn, is op dit moment bij mij niet bekend. Ja, ik heb even opgezocht. Raad is een vrij kleine gemeenschap. Ik kan me voorstellen dat dat ongeluk bijzonder grote indruk heeft gemaakt. Ja, dat had ontzettend veel impact. Een uh, groot deel van het dorp stond uh, bij het vreugde, vreugdevuur of was daar naartoe onderweg. Dus heel veel, men, heel veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, of in ieder geval de ravage daarna. Ja, het dorpshuis is onmiddellijk open gegaan. Wij hebben slachtofferhulp uh, geregeld. Want uh, ja, het hele dorp uh, was helemaal van elkaar. Ja, en de vrouw zelf, kwam die ook uiteraard of kwam die ergens anders vandaan? Uh, nee, die kwam uit Dokkum, een stadje vlakbij. Ik dank u wel uh, voor, uh, voor het verhaal van wat er daar is gebeurd. En later in deze uitzending hoort u meer over dat ongeluk in Raart. De viering van oud en nieuw in andere delen van Nederland. In de grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam... waren volgens de politie geen grote incidenten. Volgens de politie in Amsterdam verliep de avond zelfs iets rustiger dan normaal. We zien dit jaar dat er iets minder incidenten plaats hebben gevonden... dan, uh, dan andere jaren. Dat uh, wil niet zeggen dat er niet gebeurt in de stad. Zo is er op de Borneolaan in een woning een vuurwerkbom afgegaan... en daarbij is één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis overgebracht. In Rotterdam zijn tot nu toe een kleine dertig mensen opgepakt. Twee mensen werden gearresteerd omdat ze een doorgeladen pistool op zak hadden. In Den Haag vond een steekpartij plaats. Er vielen zo'n 100 vuurwerkslachtoffers in het hele land. In Arnhem woedde een grote brand...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 En uh, een derde moet wel eens verloren worden beschouwd. En ondanks de harde wind ging de grootste vuurwerkshow van Nederland op de Erasmusbrug in Rotterdam toch gewoon door. En ook in Amsterdam, bij het Oosterdok, was het even spannend. Maar daar gingen de Staatsloterij en oudejaarspeilen om 12 uur ook gewoon de lucht in. Hoewel de opkomst daar veel lager was dan vorig jaar, zo zegt de Amsterdamse politie. Vorig jaar op de dam uh, was er een schatting van ongeveer 20.000 mensen. Uh, dat waren er beduidend meer. Um, het zou kunnen zijn dat het weer een rol in speelt. En ook natuurlijk de iets minder centraal gelegen locatie kan ermee te maken hebben. In Amerika is mogelijk een akkoord over begrotingsmaatregelen. Meld de bronnen binnen de Democratische Partij. Het akkoord is te laat om de deadline van 1 januari nog te halen. Maar de dreigende belastingverhoging en de bezuinigingen kunnen toch wel worden afgewend. Dat zei tenminste president Obama. Hij is hopvol.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 Congress Het Huis van Afgevaardigd heeft laten weten dat er op oudjaarsavond niet meer wordt gestemd. In de Senaat komt het mogelijk vannacht nog wel tot een stemming. In het akkoord staat volgens Obama dat belastingvoordelen voor gezinnen met een inkomen onder de 450.000 dollar worden gehandhaafd. families. families er moest voor 1 januari een akkoord worden bereikt, omdat anders een reeks van belastingverhogingen en zware bezuinigingen die Fiscal Cliff in werking treedt. Ook al is de deadline gepasseerd, verwacht wordt dat de dramatische gevolgen voor de economie nog te vermijden zijn. Hillary Clinton zal volledig herstellen, zo zeggen haar artsen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken had een bloedpropje in haar hoofd, zat tussen de schedel en de hersenen achter haar rechteroor. Clinton heeft geen beroerte gehad of er zijn schade opgelopen, zo zegt deze Fox News verslaggever. They say that she suffered a blood clot between the brain and the skull between uh, behind her right ear. They are also saying that she did not suffer a stroke, did not suffer any neurological damage. Clinton viel twee weken geleden flauw nadat ze een buikvirus had opgelopen. Ze raakte uitgedroogd en viel. En daarbij liep ze ook nog eens een hersenschudding op. Het is niet de eerste keer dat Clinton een bloedprop heeft. Volgens Fox News had ze er ook alleen in 1998. This is not the first time that Hillary Clinton. Has uh, suffered a blood clot. She had one back in 1998. She said later it was the uh, worst health experience that she has, uh, ever suffered. Volgens de artsen mag ze naar huis, zodra als de dosering van de bloedverdunners is vastgesteld. Na een wilde achtervolging tussen Schiphol en Amsterdam is een illegale taxichauffeur opgepakt. Op Schiphol werd de man voor de tweede keer gesignaleerd met passagiers in zijn auto, terwijl hem dat verboden was. Aanhouding van de man ging niet makkelijk. Toen twee Marshall uh, de auto probeerden te openen, en um, reed de man weg, bijna over de Maasjezee heen. We hebben een achtervolging gezet. die eindigde in Amsterdam. De vier passagiers, een gezin met twee kinderen, zijn met schrik vrijgekomen. Maar er ging wel een dollemansrit aan vooraf. Een um, wilde achtervolging door Amsterdam, waarbij heel veel rode verkeerslichten zijn genegeerd... En uh, hoge snelheden zijn gehaald. En gelukkig hebben we hem uiteindelijk toch in Amsterdam kunnen pakken. De man van 53 jaar uit Almere zit vast op verdenking van poging tot zware mishandeling. en het veroorzaken van gevaar op de weg. Dan de beurzen. Die sloten gisteren op oudejaarsdag in de plus... door positieve berichten uit Washington over een mogelijk begrotingsakkoord. De Dow Jones-index sloot 1,3 hoger. De Nasdaq won 2 procent. In vergelijking met een jaar geleden steeg de Dow Jones trouwens 7,3... en de Nasdaq 15,9 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Hij is niet meer onder ons, he? Phil Linnert, we kennen hem nog van Thin Lizzy, Die Ierse rockband heeft hij mede opgericht. Het is solo werk van toch ook alweer een jaar of dertig geleden uit 1982 Old Town. In deze maand wensen we elkaar natuurlijk vandaag in het bijzonder. Een gelukkig 2013. Maar voor sommigen is er helemaal niets gelukkig aan dit nieuwe jaar. De moeder van Zacharias Moussaoui is zo iemand. Moussaoui is de enige man die ooit veroordeeld is voor de aanslagen van 11 september. Een Fransman van Marokkaanse afkomst die volgens de aanklagers de 20 20ste kaper had moeten zijn. Hij is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Zijn moeder woont in Narbonne in Zuid-Frankrijk. En onze correspondent Ron Linker zocht haar op. Moi?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 Aisha probeerde iets te doen met haar eigen verdriet. Ze neemt contact op met nabestaanden van 9/11 en ontmoet Phyllis Rodriguez in New York. Wat helped bring me uit mijn eigen verdriet grief was de contact met Aisha El Wafi. Ik had haar her ontmoeten toen ik haar in de media zag. Ik voelde empathie voor haar als moeder.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 Mijn zoon is levend begraven, zegt Al-Wafi. In sommige opzichten was de doodstraf misschien beter geweest, concludeert ze. Dan had ik ook deze periode kunnen afsluiten. Nu ben ik verloren, net als mijn zoon. Als hij à mort, was, zou ik op zijn tombe pleuren en we niet meer. En dus, het is een jongen verloren, ik ben ook verloren. Zoon verloren, ik ben zelf ook verloren. Dat zei Asja El Wafi, de moeder dus van wat justitie noemt... de 20 e kaper van 11 september. Onze correspondent Ron Linker sprak met haar in het Zuid-Franse Narbon... waar ze woont. Robbie Williams. Oh, it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 Bobby Williams op Nieuwjaarsdag om acht minuten voor half zeven met uh, Supreme. Kerst, ik zou het bijna vergeten, kerst is alweer een week geleden. Maar in de orthodox-christelijke landen moet het nog kerst worden. Inclusief tegenwoordig bezoek van de kerstman. In Servië is het kerst op 7 januari. En daar maakt de kerstman dan een populaire tussenstop. Dat merkte onze correspondent Joost van Egmond. En daar komt hij aan, Dedam Raas, opa Vorst. De Servische variant op de kerstman. Niet op een arreslee, maar op sportschoenen. En in veelvoud. Een zee van honderden rode puntmutsen komt op me afgestormd. Born, stop, stop. Zo wordt Dedamaraas hier de laatste jaren ingeluid. Met een hardloopwedstrijd voor het goede doel. Dedamaraas is dan ook een ware superheld onder de winterweldoeners. En dan gaat het niet alleen om zijn sportieve prestaties. Maar ook om wat hij allemaal heeft moeten meemaken. De goede man is de afgelopen decennia letterlijk onderdrukt. Hij is verboden. Hij is verschoven door de kalender en hij heeft zelfs een seksveranderingsoperatie ondergaan. Anna yeah, Panic, is the document December 22, 1948 Christmas is Anna Panic, de curator van het museum voor voormalig Joegoslavië, laat de documenten zien. Eind jaren 40 werd Kerstmis per decreet uitgebannen door de communistische regering. Mogelijke cadeautjes werden uit de schappen gehaald. One way of I don't know, integration of all of the people and nationalities of Yugoslavia. Now, you have just one holiday, it's New Year's. Even that's it, forget about all the traditions. had twee kerstfeesten: een katholieke op 25 december en een orthodoxe op 7 januari. En dat gaf problemen. Het benadrukte verschillen tussen de geloven. En dus prikten de machthebbers een datum in het midden, oud en nieuw. And it was kind of invention of tradition actually. Maar daar hield het gesol niet op. jonge so als een jaar. ze het symbool van de nieuwe republiek, nieuwe Een oude man met baard was niet echt vooruitstrevend en hij werd vervangen door een jonge dame. Dat sloeg nooit echt aan, vertelt Panic. Hoewel Dermaraas tot de dag van vandaag nog wel omringd wordt door mooie meisjes. Playboy-concert. <laughs> Hugh Hefner-concert. <laughs> Old guy with a lot of young girls. Maar de datum, die is gebleven. Denim Raas houdt zich nog altijd keurig aan de dag waarop de communisten hem hebben besteld. En ook anno 2012 heeft dat tal van voordelen. Overal liggen heigende kerstmannen in de winterkou op de grond. Man is zo door. Even wachten zegt de winnende kerstman. Hij moet bijkomen. Uitgeput zit nummer 237 tegen een boom. Volgende keer kom ik met de arreslee, zegt hij. Je moet toch wat te vieren hebben, zegt de moeder met kind. We hebben kerst op 25 december. We hebben kerst op 7 januari. Dan komt er ook een speciale kerstman, Bata Bozic. En intussen komt Denemraas ook nog een keertje langs. Hoe meer, hoe beter. Een oudere vrouw heeft haar kleindochter meegenomen naar de Denemraasloop. Ze is erg aan hem gehecht, vertelt ze. Het is een hartstikke mooie compromis familie. Je hebt ook heel veel gemengde gezinnen... waarbij de een katholiek is en de ander orthodox. Voor dat soort families is Denamraas echt een uitkomst. En het is toch een mooie traditie. Kijk nou om je heen, zegt ze. Een stokoude oma-vorst loopt kalm weg van de finish... Zij heeft er niets van van deze ren. Oh, een malen, niks staan, zo'n Een granje, oh, een granje. Nee joh, ik heb marathons gerend, vertelt ze. Dit was helemaal niks. En voor haar is Denamraze inderdaad een heel speciale man. Al die kerstmannen op al die kerstdagen, die zijn leuk en aardig. Maar dit is echt voor iedereen en bovenal voor de kinderen. Daarom doe ik hier aan mee. En wat mij betreft moet hij absoluut blijven. Vadertje Vos, den de Haas, dus de Servische variant van de Kerstman. Voor de reportage vanuit Belgrado van onze correspondent Joost van Egmond. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Thomas Schorel moet de kwalificaties van de Australian Open aan zich voorbij laten gaan. Tennis heeft nog te veel last van een elleboogblessure. Door die blessure deed hij in december ook al niet mee aan de KNLTB Masters... en is hij afgezakt naar de 227ste plaats van de wereldranglijst. In oktober speelde hij in Brazilië zijn laatste toernooi. Michael van Gerwen staat vanavond in de finale bij het WK Darts. Zijn tegenstander is vijftienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. En dat is geen onbekende voor van Gerwen. Ja, in de afgelopen uh, twee maanden heb ik uh, twee keer tegen gespeeld en twee keer gewonnen. Dus uh, het hartstikke goed te gooien, beide keren. Dus uh, ik hoop dat er uh, drie op rij kunnen worden. En uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Bijna werd het een Nederlandse finale. Maar Remmel van Barneveld, die verloor van Telen. Na afloop was duidelijk te zien dat Telen boos was op van Barneveld... en hem nauwelijks de hand wilde schudden. Toch is dat geen extra motivatie voor Van Gerben. Het gaat gewoon weer winnen wat er ook is gebeurd. Uh, uh, volgens, ik weet niet zeker. volgens mij is het al een stuk bijgelegd... En, uh, ja, dat is, een, dat is niet mijn probleem natuurlijk. Ik uh, moet gewoon zorgen dat ik uh, mijn wedstrijden win. En uh, ja, wat er met iemand anders gebeurt, ik, uh, kan, ja, kan ik niet uh, voorkomen of, uh, ja, of iets tegen doen. Dat, dat gebeurt. Ter voorbereiding op de finale zoekt Van Gerwe de rust op. Ook al was het oud en nieuw. Weet het is als je allemaal uh, ge, hoe zou ik het zeggen, gezeik om je hoofd hebt. Daar heb je allemaal niks aan. Of allemaal, allemaal, er zijn allemaal factoren die kunnen meespelen in zijn finale. En, uh, dat wil jij voor behoeden, natuurlijk. En uh, ja, dat wil je voor waken, je wil geen fouten maken. De darter Michael van Gerben. Vanavond dus in die WK-finale Darts tegen Phil Taylor. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven. Goedemorgen. Ook dit nieuwe jaar, Jan van der de Goedemorgen, goedemorgen. Oh, het is niet overal een goede morgen. In het Friese dorp Raard zijn 17 mensen gewond geraakt. toen een automobiliste op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond. en één van hen is in levensgevaar. De vrouw reed met zeker 60 kilometer per uur in op een groep mensen. die rond een vuurtje stond. Politie zegt dat het een ongeluk was. Politie in de grote steden spreekt verder van een kalme jaarwisseling. maar wel met de gebruikelijke incidenten. Regen en wind hadden duidelijk hun invloed. Mensen bleven niet zo lang op straat. In Arnhem is een scholencomplex deels afgebrand. Er was ook brand in Hogeveen. Daar werd een gymzaal verwoest. En verder was er veel schade aan vier panden in Roosendaal, waaronder een fietsenwinkel. Oorzaak is vuurwerk, maar de Brabantse politie vermoedt opzettelijke vernieling. En er zou toch een akkoord zijn tussen democraten en republikeinen in de VS over de begroting. Te laat voor de deadline van 1 januari. Maar het zou nog mogelijk zijn om drastische bezuinigingen en belastingverhogingen te voorkomen. Het Huis van Afgevaardigden moet er vandaag speciaal voor terugkomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het nieuwe jaar is met regen en veel wind begonnen, maar de komende dagen verlopen aanzienlijk droger. Nou, vanochtend is het eerst overal bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land valt nog regen. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit wel droger. Vanmiddag breekt vervolgens ook nog de zon door. In het oosten duurt dat wat langer, Daar blijft het ook langer bewolkt met wat regen. Maar uiteindelijk wordt het daar droog en komt de zon ook nog even kijken. Later vanmiddag is in het noorden overigens wel weer kans op een bui. Het wordt zo'n 8 graden en daarbij staat een matige wind uit westelijke richting. Aan zee is de wind vrij krachtig. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Daarbij trekken ook enkele buien over het land. En de minima die komen rond 2 graden uit. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het over het algemeen bewolkt. Het blijft overdag droog en het wordt morgen 7 à 8 graden.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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook in 2013. Er lijkt een akkoord te zijn in Amerika. Nou, dat vraagt om enige toelichting. Wouter Zwart euh, aan de lijn. Wouter, euh, Jan van der Putten zei het namelijk net... dat er lijkt een mogelijk akkoord te zijn over, be over de begroting. Allemaal uh, slagen om de arm. Wat weet jij? Ja. ja, alle ogen waren afgelopen uren gericht op die senaat. Daar hing de hele dag al een soort mini-deal in de lucht. Dus geen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 Zo is dat, een soort zachte landing. Maar eh, wat ik eerder mensen ook hoorde noemen, het is niet echt een begrotingsafgrond. Het is meer een soort begrotingsglijbaan. En dan kan het nog ondervangen worden. Goed. Ga jij nieuwjaar vieren? Want ik hoor uh, allerlei mensen uh, op de achtergrond. Is het dan nieuwjaar bij jullie? Ja? Of we... Ja, absoluut. Het is hier vijf over half twaalf. Die deadline is dus niet gehaald. Vijf over half één moet ik zeggen. Die deadline is nu niet gehaald. Ik ga nu een heel klein borreltje drinken. En dan gaan we later op de dag natuurlijk heel serieus verder praten, want we zijn er lang niet. Nou, het is je gegund. Dankjewel, Wouter. Oké. Okay. Dan gaan wij in Nederland, want in Nederland is het al een tijdje een nieuw jaar. Al 6,5 uur. Um, kijk in Kampen. Kampen heeft een behoorlijke reputatie als het gaat om oud en nieuw vieren. Jaren geleden moest de mobiele eenheid eraan te pas komen. En tot vorig jaar zorgde straatracers in het nabijgelegen IJsselmuiden voor vertier. Straatracers zijn nu verboden. Daarvoor is in plaats een feest met vuurwerk gekomen. En verslaggever Mark Hamer ging met de burgemeester van Kampen op pad... om te horen hoe dat allemaal werd ontvangen. We hebben een stukje gereden door Kampen. De brug over, dan zijn we in IJsselmuiden. Bord Koelewijn, de burgemeester, er staat hier opeens een grote feesttent. Dat klopt, die is van de stichting Oud en Nieuw. En die heeft dit jaar het initiatief genomen... om een uh, aantal activiteiten die voor, vorig jaar spontaan uh, gebeurden... nu in, uh, op een andere manier vorm te geven. Ja, Oud en Nieuw hier uh, in, uh, in IJsselmuiden. Dat was altijd autoracers hier op de straat. En die, uh, die auto's tegen elkaar laten knallen en vervolgens de fik erin. Daarvan heeft u eigenlijk gezegd van, dat willen we niet meer. Er waren twee dingen, inderdaad, het bracht toch bepaalde risico's met zich mee. En daarom ben ik er blij om, dat er vanavond door uh, een andere groep jongeren nu... het initiatief wordt genomen om een vuurwerkshow te organiseren. Vuurwerkshow, er staat een feesttent. Ja, en we gaan even met u mee, want, om te kijken of, uh, of men er blij mee is eigenlijk. Nou, daar ben ik zelf ook uh, ja. heel nieuwsgierig naar. Nou, we gaan naar binnen. Burgemeester loopt naar de tent, wordt gelijk aangesproken. Een uh, beetje dan? genoten... Ja, super. Wat vonden jullie ervan? Ja, nou, ik denk vijf. dat het goed is. ja zeker want Dit was de eerste keer hè, dat we dit deden. Ja, maar laat ik zo zeggen, ik, ik denk dat het goed is. ja en Waarom denk je dat het goed is? Ja, ik denk, zoals Mark Restplein ik heb zelf drie keer gereden. Als chauffeur? Als chauffeur, ja. Als een racer. Ja. ja. ja je, laat ik zo zeggen, je kunt dat niet meer verkopen. Je praat al met de burgemeester, maar een, toch niet een beetje jammer... dat die autoracers er niet meer zijn. Het klinkt in ieder geval spectaculair. Nou, het was best een kick. En laat ik zo zeggen, toen ik 19 was, was er geen enkel probleem voor mij. En nu maar als, je? Als je, ik ben je? Als je me nu vraagt, ik zal het niet meer doen. Want het is gewoon, als er wat gebeurt, is het niet te verkopen. En dus nu, een een nu een feesttent en dat is prima zo. Zoals nu het is: een feesttent, een band. En alles eromheen. Ik denk dat het goed is. Mooi feestje, mooi oud en nieuw vanavond. Ik denk het wel. Goede afwisseling geweest. Zeldzaam. Alles goed? Alles goed? Ja zeg ik. Gewoon een stemmeltje Ja, het feestterrein op. Ja, dat is een mooi gezellig uh, feestje joh. Ja, Oké, okay, we gaan eens even verder kijken. Ja, doe dat maar dank ja. je Dankjewel. Ja, veel plezier. Kijk, de -race. Ja kijk, het wacht niet meer. Dus ja, ja, dan kan je wel zeggen van ja, heel moeilijk van ja, moeilijk en zeuren en klagen. Maar ja, als je niks doet, hij behaalt niks. Die autorace die komt niet meer terug. De burgemeester heeft de organisatoren gevonden van, van dit feest. Uh, links van ons wordt er nog met Karbiet geschoten. Rechts staat de V-stent. En uh, daar komt ook uh, nou ja, behoorlijk wat herrie hier vandaan. We kunnen elkaar toch nog horen. Ja, we hadden het er net al even over. Geen autoracers meer. Maar uh, ja, dit feest. Hoe zijn de reacties? Ja, super positief. Het is uh, een, een boel... Uh... Oudere, oude wk dat er op afkomt. Ja, en die hebben nou ook eigenlijk wat te doen. Ja. Het is niet meer alleen maar voor de jeugd. En dat was het vroeger wel een beetje. Ja, het was vroeger was het uh, wel echt voor de jeugd, maar ik kreeg, ik kreeg net ook wel een reactie van uh, nou, die, uh, die zijn een jaar of 30, 35. Zo van ja, nee, we gaan normaal gesproken zitten bij iemand thuis. En nu ja, dit is wel veel leuker. Het loopt goed en de burgemeester is tevreden tot nu toe. Grote klasse mannen. En een paar uur later is het feest voorbij. Iedereen wordt gevraagd om naar buiten te gaan. Een mevrouw schuilt onder een paraplu. Mevrouw, het is al afgelopen. Ja, het was wel leuk. Het was wel leuk. Ik vond het mooi. Voor de jeugd vind ik dit een goede oplossing. Ja, want dat autoracen ging niet door. Nee, Mocht meer? Nee, maar dat vind ik wel jammer. Want ieder jaar dat ging ik daar naartoe. Ja, dat was altijd een happening. Het is echt leuk. En nu stopt men ook, want ik kijk even mijn klokje. Het is nu half elf. Het is nu half elf. Ja, echt oud en nieuw feest vind ik het dan niet. Nee, maar dat komt nog. Ja, we gaan later door. Het vuurwerk en dan, uh, wij gaan nog wel een poosje thuis door. Thuis? Ja, nee, maar buiten. Ja, maar niet hier. Nee, hier niet Dan is het voor, voor ons is het buiten afgelopen naar het vuurwerk. Dan is het klaar. We gaan Even knallen het vuurwerk en dan is het... We ja. hebben nog wat vuurwerk zelf thuis. Kijk, Kijk, dit hoort erbij, hè? Zo gaat IJsselmuiden ja, keurig 2013 ja, Geen incidenten. Nee, de, maar dat is ook zonde, dat is ook niet nodig. Deze vind ik niet. Het was een alternatief, maar ja, dat met gemengde gevoelens. Het is geslaagd. Dat, he? het, dat in ieder geval. Oké. Okay. He. Hey, Mooi jaar. Goeie uitdaging. Hè? Doei. Mark Hamer, hij laat al overigens weten dat het uh, rustig is... ondertussen in IJsselmuiden en in uh, Kampen. Er is het tijd voor Anouk...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 Bye. Komt er geloof ik pas in mei uit. Het is uh, overigens niet het liedje waarmee ze naar het Songfestival uh, toe gaat. Uh, maar het is uh, bekend geworden via haar Twitter-account van Anouk. En het, hef, het is van het album Sad Sing Along. Uh, en dat verschijnt dus in mei. En dit heette Stardust. Wat gaan we zo dadelijk doen? Degene die nu wat last van hun hoofd hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen komen door iets te veel champagne. Moeten blijven luisteren. <coughs> of een kikker in de keel. Straks allemaal tips om van een kater af te komen. En het zal niemand verbazen, maar vielen staan er niet op dit moment. Wel is er een wegafsluiting op de A7 van Horen naar Zandam. Ter hoogte van Purmerend in verband met een ongeluk. En naar verwachting is de weg weer om 8 uur vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Gemeente Hilversum probeerde de overlast tijdens Oud en Nieuw dit jaar te beperken... door zelf een vuurwerkshow te organiseren. Afgelopen jaren waren er veel problemen onder meer met vreugdevuren. Verslaggever Matthijs van der Wiel was vannacht in Hilversum... om te kijken of het helpt, zo'n gemeentelijk vuurwerk. Het weer is al voor middernacht, vuurtjes aan het doven. Hier komt de spuitwagen ieder halfuur weer blussen. Dit jaar wordt er streng gehandhaafd. Alleen een echte vuurkorf mag. Alles wat groter is dan een vuurkorf, mag. Ja, ja, ja. Dit winkelwagentje vol brandend hout mag niet. Ze zeggen een vuurkorf, wat is dit? Een vuurkorf, We gaan het toch uitmaken. Dus komt de brandweer opnieuw langs. We weer aan hoor. Hebben het over? Het is toch wel leuk? Moet je kunnen met zo? En overal die discussie. Die gaan we krijgen, nou ja. De gemeente organiseert straks een officieel vuurwerk. Ja, voor 10.000 euro. Noem je dat vuurwerk? Ja. Dat Ons vuurwerk. Dat hebben wij is mooi zelf ook. Ja. Ons vuurwerk is mooi, rechtstreeks uit Polen. Jullie gaan er niet heen. Nee, waarom niet? Nee, het het vuurwerk. Dat duurt 10 minuten, hou eens op zeg. Het is oké. Ja, ik moet niet zo moeilijk doen, die burgemeester echt jongen, die zal er helemaal geen rukje ja, Nou, veel plezier en tot ze op weer Voor het officiële gemeentevuurwerk is er een heel plein afgezet. Met alle hulpdiensten paraat, ME, een particulier beveiligingsbedrijf. Zo voordelig. Krijgen je ja. geen vuurwerk krijgen. Maar het lol is er om het zelf af te steken? Nou, ik mag het niet meer afsteken voor mijn vrouw. En dan ja. moet u nu naar het gemeentevuurwerk? Ja, gemeentevuurwerk. Dat kijk, dat is braaf. Kijk dan wat geld terug van om het zakelustig. Ja, Wij zijn ook braaf. Nou, ja, ik krijg wat te drinken. Oh, kijk eens aan. Het is uh, non-alcoholisch, oh, Ja, dat maakt niet dat uit. Een oh, plastic oh, bekertje met kinderschampagne. Nee, dankjewel.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 Hier staat een oude bank in laaien, tussen twee bomen. Jezus. En een paar minuten later komt de brandweer ook hier blussen. Zijn we weer? We zijn al zijn Misschien En door naar de volgende. En door naar de volgende. We zijn een paar uur later, burgemeester-broertjes.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 Let's go, earth, wind and fire. We hebben speciaal voor iedereen die gisteravond en vannacht... lekker aan de champagne heeft gezeten, aan het bier en aan het wijn... een aantal van die tips waar je op zo'n moment dat je dan wakker wordt... toch wel behoefte aan hebt. Ja, goedemorgen luisteraar. En? Hoe bevalt het zo op 1 januari? Een beetje dat kloppende gevoel in de slapen, dat zware hoofd. Ai, toch die kater...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 Doe maar. Onze meest keurige verslaggeister. Karin Alberts verzamelde voor u de antikatertips: het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Nou, Michael, Michael de Smit is hier. Ga daar maar eens overheen. Ja, ja, nieuwjaarsdag, dus geen kranten voor morgen... maar wel een overzicht van het nieuws op nationale en internationale websites. Regionale omroepen als Omroep West in Den Haag en RTV Rijnmond... hielden de hele nacht een liveblog bij. Zo staat er op RTV Rijnmond, jaarwisseling verloopt relatief rustig. En ondanks dat zijn er 63 mensen aangehouden... in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid... Zo werd in Lansingerland een man gearresteerd... omdat hij een boerderij in brand zou hebben gestoken. Op Omroep West spreekt de politie, ondanks 100 vuurwerkslachtoffers... van een kalme jaarwisseling. Rond twee uur vannacht was er een steekpartij in de Schilderswijk. Een uur later meldt de Omroep op de website... dat het Haagse Bronovo ziekenhuis het druk heeft... met het behandelen van vuurwerkslachtoffers... en het hechten van gevallen dronkaards. En uiteraard wordt er getwitterd over het ongeluk in Raart... De gemeente Deel tweet dat de gemeente later vandaag een inwonersbijeenkomst houdt. En een meisje uiteraard schrijft, kan echt niet slapen. Mijn broertje, vader en moeder liggen in het ziekenhuis. Opa en oma zijn nu bij mij en mijn zusje. Op de website van de regionale omroep in Limburg L1 staat dat de politie in een woning in Maastricht 500 kilo vuurwerk heeft gevonden. Ook vonden agenten er hard- en softdrugs. De politie had aanwijzingen dat er vanuit de woning in vuurwerk gehandeld werd en viel daarop het huis binnen. De 29-jarige bewoner is aangehouden. En op nuvoto.nl een foto van een geëvacueerde man in Maarsluis. Bewoners van een flat aan de Buijsertstraat daar hebben niet kunnen genieten van de show op televisie. Ze moesten namelijk hun huis verlaten op last van de brandweer na een brand in een kelder.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 Buitenlands nieuws dan. Op de website van de Surinaamse krant De Ware Tijd staat dat president Desi Boutesse positief gestemd is over de economische ontwikkeling voor Suriname. Hij zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat 2013 het jaar wordt van de uitvoering van de ingrijpende sociale agenda van de regering boutense Amirali. Vooral de stijgende opbrengsten uit de goudindustrie zullen voor betere tijden voor de Surinamers gaan zorgen. Surinaamse regering heeft in onderhandelingen met buitenlandse goudbedrijf IM Gold en Surgold voor elkaar gekregen dat 58% van de goudopbrengsten van deze bedrijven in Suriname zelf blijft. Maar wil dat geld gebruiken door voor onder andere het treffen van sociale voorzieningen. En de BBC heeft op zijn website een video met vuurwerk van over de hele wereld. Zo is het 12 uursmoment in wereldsteden als Sydney, Pyongyang en Berlijn te zien. met het bijbehorende, knallende, maar ook kleurrijke vuurwerk. Goed, dat melden de diverse sites. Wat gaan wij melden zo dadelijk? Nou, we gaan het weer hebben over we die fiscal cliff. Op het nippertje voorkomen, of juist nee, het niet. Het is een hele ingewikkelde situatie. U krijgt alle uitleg daarover zo dadelijk. Het nieuwe kabinet in Curaçao gaan we dat ook over hebben. En natuurlijk proberen we ook nadere informatie te verzamelen over dat ongeluk in Raard daar in Noord-Friesland. Dit is radio 1.